Het meisje van 16 was met haar familie op vakantie bij het meer. Maandag ging ze met vrienden varen. Waarschijnlijk is ze onwel geworden en uit de boot gevallen. De Amerikaanse minister Kerry wil een onafhankelijk onderzoek... naar het geweld tegen aanhangers van de moslimbroederschap in Egypte. Kerry heeft zijn zorg over het geweld geuit... tegenover leden van de Egyptische overgangsregering... onder andere tegen vicepresident El Baradei. In Cairo zijn volgens de Egyptische regering... 65 betogers om het leven gekomen...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 Op het Spaanse eiland Mallorca is al meer dan 1600 hectare pijnboombos verwoest... door de natuurbrand die vrijdag uitbrak. Tientallen huizen en een vakantiepark zijn ontruimd. Er zijn geen meldingen over gewonden. Door de harde wind en temperaturen rond de 40 graden... heeft de brandweer grote moeite het vuur te bestrijden. Ajax heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de arena in Amsterdam werd AZ verslagen na verlenging. Het werd 3-2.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 Goedemorgen. Het is uh, vier minuten over zes. Je luistert naar start. Als je net wakker bent, dan, uh, dan raad ik aan heel even je gordijnen open te doen. Om te kijken of alles er nog is buiten. Het zou zomaar kunnen dat er een enorme stortbui over je huis is gegaan. Bij mij wel, hoor. Ik werd echt rond een uurtje of één uh, hard uit mijn bed gedonderd. Door blikseminslag bij ons in de buurt. Waardoor uh, meerdere auto's gingen loeien. De auto-alarmen daarvan. Ik zat vannacht toen ik hier naar de studio ging. Heel even te kijken van is er nog ergens schade nou. Dat, dat viel mee. Ik kon niks, uh, kon niks vinden. Dus het zal allemaal wel loslopen. En we hoorden net van Matthijs van Beek ook dat het uh, überhaupt is meegevallen met de schade. Maar ik zou toch even dubbelchecken als ik jou was. Misschien is die mooie boom waar die appels in groeien in de achtertuin. Misschien is die er wel niet meer. Heel even dubbelchecken. Hard onder je dus vannacht... Maar we hebben het weer overleefd en het kan zomaar een aardige dag worden. Vandaag met wel wat regenbuitjes, maar ook wel weer wat zon. Dus uh, we hebben tot nu toe wel een mooie uh, zomer, vind ik. Komt kwam wat langzaam op gang, maar het gaat de goede kant op, toch? Ja, vind ik wel. Ik ben ook benieuwd of, op, uh, op ze, of ze het op de Zwarte Cross hebben overleefd. Sofie hebben we daar naartoe gestuurd. Je neemt daar straks een kijkje en praat ook met uh, Tante Riki. Dat is de ja, mascotte eigenlijk van de Zwarte Cross, dat festival daar in Lichtenvoorde. En wat moet je nou vanavond gaan kijken? Nou, ik weet het wel. Ik denk dat Bart zometeen in kijkseven bingo met zomergasten aan gaat komen zetten. Het gaat vanavond weer beginnen en Hans Steeuwe is de eerste gast. Wilfried de Jong is uh, voor het eerst de interviewer. Dus ik vermoed zo dat hij daarmee aankomt zetten, denk ik hoor. Het is maar een gokje. En over storm en regen gesproken. Ilan van BNN University, die houdt daar wel van. Dus die dacht, weet je wat, ik ga eens een keertje stormchazen. Dat zijn van die mensen die dan een storm achterna rennen. En uh, nu denk je misschien, nou, dat ken ik uit de film Twister en dat doen ze eigenlijk alleen in Amerika. Ja, nou, nou. daar is het misschien wel wat spectaculairder, maar ook hier in Nederland kan het uh, stevig verdagen. Ilan ging mee met de stormchasers in Nederland. nog ze wat gevangen hebben, dat hoor je zo meteen. Zo rond kwart voor zeven. En sportliefhebbers die na de tour geen fiets meer kunnen zien, die hebben geluk... Met de strijd om de Jan-Kruijfschaal gisteravond is het professionele voetbalseizoen weer geopend. Ajax won met 3 tegen 2. Naast de eredivisie beginnen ook de clubs van de eerste divisie deze week aan hun wedstrijden. En dit seizoen mag ook amateurclub Achilles29 meedoen met de grote jongens van de Jubilair League. Dus voor het eerst en Daan was benieuwd of ze deze grote stap wel konden maken en bezocht een training van Achilles29. De voetbaltraining van Achilles 29 is weer begonnen. En eind mei werd bekend dat hier in het Gelderse Groesbeek... op dit veld komend seizoen betaald voetbal zal worden gespeeld. En als ik zo naar dit veld kijk en de tribunes zie... Ja, dan denk ik niet meteen aan een mega-professionele voetbalclub. Maar toch zal de ploeg uit Groesbeek volgend jaar in de eerste divisie gaan spelen. Ja, de technisch directeur Frans Derks. Het is nu weer twee maanden geleden dat we dit weten. Is er, is er allemaal veel veranderd bij de club? Ja, er is natuurlijk heel veel veranderd. We hebben inderdaad zelfs nog minder dan twee maanden... Dat werd geloof ik, 5 juni werd het bekend. Ja goed, en vanaf dat moment was het natuurlijk voor de club uh, vol gas geven op een aantal terreinen. Veendam, Haarlem, RBC, ja ze kunnen nog even doorgaan. Allemaal faillissementen van clubs ja, die wel groter zijn naar Achilles. Is het niet echt een groot risico wat jullie gaan nemen? Ja goed, dat, dat, dat haal je terecht aan. Daarom hebben we ook uh, als club goed gekeken om uh, natuurlijk uh, geen gekke dingen te doen. Vooral het eerste jaar niet. En dan, goed, dan gaan we dadelijk wel kijken of dat uh, realistisch is wat we willen. En of, uh, laten we zeggen, de top van het amateurvoetbal... Uh, aansluiting heeft met, uh, laten we zeggen, de Jubileediek of dat dat toch nog te ver uit elkaar ligt. Maar is het ook een doel op zich dat hier het over een, over een half jaar voor staat met, uh, met dure auto's, uh, mooie spelersvrouwen die de hele dag uh, mogen winkelen van de mannen? Nee, dat past niet bij Gilles. Dat is in ieder geval ook niet de aard van de Gilles. Gilles wil gewoon een, uh, een vriendelijke, gastvrije, nette vereniging zijn, waar mensen met veel plezier naar voetbal komen kijken. En uh, nou goed, dan hopen we dat de mensen daar een goed gevoel bij hebben en dat ze daar weer op terugkomen. Nou goed, wij willen uiteraard als voetbalclub als huis huid zo duur mogelijk verkopen. En daar zullen we alles aan doen om in ieder geval dat, dat in ieder geval de boventoon te laten voeren. Achilles heeft de laatste weken alles gedaan om de selectie aan te sterken. Michiel Zeller, amper 20 jaar oud en vanaf volgende week in het betaalde voetbal. Ja, heel mooi, een hele mooie uitdaging. Zo'n is toch een droom, toch? Ja. ja, ik kom voor Juliana, zijn hoofdklasse uit Malden. En uh, ja. ja, een mooie overstap gemaakt. Toch een mooie droom om uh, hier te mogen spelen. Ja, vanaf volgende week uh, Jupiler League. Heb je al een uh, spelersvrouw thuis zitten die uh, op jouw kosten nu, uh, de komende dagen kan gaan shoppen? Ja, ik heb wel een leuke vriendin, maar die gaat niet op mijn kosten shoppen. Ben je nu echt fulltime prof? Nee, nee ik uh, studeer daarnaast nog. Ik ben derdejaars uh, ADO-student op de han. En uh, dat blijf ik gewoon uh, combineren met het voetbal. Ik blijf maar drie keer per week trainen, dus dat uh, valt denk ik wel goed te komen. Hey, is dat niet een, iets waar je ja, misschien tegenop ziet of, of wat lastig is? Als jij, als jij wedstrijden speelt tegen mannen van, van Willem II of zo. Mannen die, uh, ja, die fulltime voetballers zijn. Is dat niet lastig om daar tegen te spelen? Nee, lijkt me niet. Het zal natuurlijk een hoge stap zijn. Maar ik denk dat ik wel, uh, ja, ik denk dat ik niet echt tegenop zou kijken of zo. Gewoon meer zijn ook gewoon mensen net als jij en ik. Nou, ga lekker trainen. Ja. Dank je wel. Ja. Succes. Ja. Als je zo rondkijkt hier uh, op Sportpark Heikant... Dan, uh, ja, dan denk je niet meteen aan, uh, aan betaald voetbal. Zie je ziet wat oude tribunes, wat oude hekken. Echt zo'n zo frietkraampje nog in de hoek. En natuurlijk ook wat, uh, wat vrijwilligers... Die, uh, ja, die verantwoordelijk zijn voor het terrein en het veld. Ja, er wordt uh, druk gesproeid op het, uh, op het hoofdveld. Dat hoeft gelukkig niet zelf te doen. Hè? <laughs> zijn, er, zijn er nog veel grote dingen die uh, ja, nu een Luke wat veranderd moet worden? Nee, niet echt. Allemaal uh, een hoop kleine dingen. We hebben... De kleedkamer iets moeten veranderen, want er komt een ruimte voor de pers, en ruimte voor de EHBO. Ja. Want daar moeten nog uh, veiligheidshekken geplaatst worden. Dus, uh... Ja, antwoord qua dag. Nou ik, denk, nou, ik weet niet of de eerste wedstrijd al een uh, risicowedstrijd is. Ja. Dordrecht, uh, nee. Eerst thuis was hij, dat weet ik al niet meer. Dordrecht. Dordrecht? Nee, dat is geen risicowedstrijd. Daar geloof ik tenminste niks van. Ja, dat denk ik ook niet. Achilles 29 tegen Dordrecht, dat kan bijna geen risicowedstrijd zijn. Eens in de vier jaar is het zover de Olympische Spelen. En traditiegetrouw is het jaar daarna de... World Games. Dit jaar zijn ze in Colombia. In World Games is het uh, belangrijkste toernooi voor veel niet-Olympische sporten. Sporten zoals het uh, kunst op roller skates, parachutespringen, frisbeeën. Echt uh, bijzondere sporten. Maar ook ons eigen korfbal is een van de belangrijke sporten op dit toernooi. En zeker natuurlijk voor de Nederlanders. Jan Schauker van den Bos is bondscoach van de Nederlandse sporters. Goedemorgen. Goedemorgen. En, van mij goedenavond. Precies. Al uh, sinds donderdag in Cali. In Colombia is dat, daar zijn die World Games. Zit de sfeer een beetje goed in? Is het echt dat Olympische gevoel al? Ja, ik ben uh, erg, uh, erg blij verrast dat ik nou ja, vandaag eigenlijk voor het eerst kon gaan kijken wat Cali was. Um, uh, ik, ik sta hier aan de rivier de Cali, die door de stad heen loopt. Dus nu begrijp ik ook waarom die stad zo heet. Maar ik was erg blij verrast met wat ik hier zag. Het was, een, uh, het was een pracht van een nieuw stadion waar we in mogen spelen. <laughs> Waar uh, 2000 mensen kunnen kijken naar onze wedstrijden. tussen acht korreballanden. En ze schijnen allemaal uitverkocht te zijn. Dus dat is uh, fantastisch nieuws en het ziet er erg mooi uit. Ja, en, en uitverkocht is hoeveel mensen komen dan kijken? Dan zitten er 2000. Oh, nou, dat is een goed stadion vol. Dat, uh, dat, zijn, dat, maar... is, uh, dat is leuk. Ja, ja dat zeker, is leuk. zeker weten. Ja. Uh, groot evenement dus. Uh, al is het maand dat ontzettend veel landen daar aan meedoen. toch uh, kennen wij de World Games niet zo heel goed hè, hier in Nederland. Nee, dat is een beetje jammer. Ja. Ik denk dat uh, ne Nederland er uh, een beetje misschien wat te bescheiden mee omgaat. Als je kijkt naar Belgen en Duitsers, om het maar een paar buurlanden te noemen, die, die vaardigen zich echt af met, uh, met, een, uh, met een landenteam wat gaat deelnemen en uh, in strijd gaat voor, uh, gaat voor Medailles, een beetje zoals dat het Olympische Spelen ook gaat. Helaas doet Nederland dat niet. Dat vind ik jammer. Ja, want waarom doen we dat niet? Is dat gewoon omdat wij uh, het niet belangrijk genoeg vinden? Ja, ik denk dat je dat mag concluderen. Ik denk dat uh, de keuze is vanuit NOC en om de World Games niet op die manier te, uh, te supporten. En dat vind ik jammer, want ik zie dat bij een, uh, een heleboel andere landen, dat die landen teams best wel veel samen doen. En hier zijn best wel veel Nederlanders. En het is best een groot uh, sportverstijn, hoor. Ja. Er zijn 33 sporten en er lopen hier 4000 atleten En van die 10, 10 uh, gebieden waar, uh, waar gespeeld wordt, die venues. Ja, dat, uh, daar zijn er een hele hoop van nieuw gebouwd. Dus ik ben... Uh, ja, het is best een... Uh, het is een flink uh, evenement. Ja. Nou, komende week, uh, dan is het zover. Dan spelen jullie de eerste wedstrijd tegen Portugal. Dat is uh, uh, meteen al volgens mij een lastige. Is dat, uh, is dat uh, um, wel iets waar je meteen de volle sterkte moet gaan? Of is dit Portugal nog wel iets... dat jullie zeggen, nou, de, die, die nemen we mee als een soort van voorbereiding... op de rest van de wedstrijd? Nou, in, in korfbal is best een ontwikkelende sport. En daar zijn de verschillen nogal groot. En... Uh, ik heb, wij hebben met Nederland in principe te maken met een halve finale die heel spannend is in de finale. Mm -hmm. En in de poolwedstrijden is het toch eigenlijk nog wel zo dat de verschillen nog zo groot zijn... dat wij eigenlijk nog wel wat, uh, ja, wat, wat dingen kunnen uitproberen. Ja, en dan uh, de, de, de, de, de landen waar jullie het moeilijk tegen zouden kunnen krijgen... zijn landen als België of Tsjechië en, uh, en Taiwan. Dat, dat, dat, dat, ja. zijn, dat is de top drie waar het moeilijk tegen kan worden. Dat zijn de landen waar het eventueel moeilijk tegen kan worden. Dat klopt. Ja. Um, is het dan niet gek dat je toch eigenlijk al weet van... oké, okay, die half finale die gaan we waarschijnlijk allemaal wel halen. Dat, dat, dat, is de spanning wel aanwezig? Of eigenlijk is iedereen wel scherp? Ja, er komt een beetje <laughs> veel brandweer voorbij. Maar, uh, nee, de, de zaak is best wel scherp. Alleen, dat moet je wel zien over een heel toernooi. We willen dus een halve finale en een finale ook goed spelen en winnen. Mm -hmm. En dat is voor ons ja, een heel belangrijk doel. Maar de eerste paar wedstrijden die zeer waarschijnlijk ook wel met ruime cijfers winnen. Ja, dat ja. is ook iets wat, wat ook wel duidelijk is. Dat lijkt me wel lastig voor als bondscoach zijn om dan die spanning en die scherpte er wel in te houden, omdat je weet dat het, dat het echte werk nog moet gaan komen. Ja, maar dat is ook een kwestie van, van de toekomst. De spelers weten ook allemaal best na fijn wat er komt. Ze weten zich goed voorbereid dat ze die eerste wedstrijden ook zeer waarschijnlijk uh, redelijk eenvoudig zullen winnen. Maar dus te, te verder in het toernooi komen, des te zwaarder het wordt. En ja, dus er gaat geen wedstrijd voorbij in het eindfase van welk evenement dan ook, dat de ploeg uh, super op scherp staat. En ja, we willen hier toch heel erg graag uh, goud meenemen naar Nederland. Ja, ja, dat mag ik hopen, ja. <laughs> ja. Um, uh, hoe komt het dat, uh, dat er uiteindelijk toch maar uh, dat er een vrij kleine top is in de wereld? Van, nou, zeg vier landen. Uh, dat is een kleine top, maar dat is, dat is op 60 landen is dat te klein. Dat is ook een van de grotere doelen die wij als, uh, als KNKV, als Korbbalvrede uh, Verbond hebben, mm. is eigenlijk ervoor zorgen dat we meer landen krijgen die de concurrentie aan kunnen. Ja. Dus die eigenlijk mee kunnen concurreren in de top. En ja, daar zijn we wel druk mee bezig. Ze dus hebben we, uh, behoorlijk wat straatjes gedaan met die landen. Maar dat is iets wat uh, dat moet wel groeien, Dat klopt, maar het is ook niet zo vreemd in de sport. We zien het in een hele hoop sporten eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat uh, de Nederlandse hockey's op dit moment ook heel betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Belgisch hockey. Ja, ja, dat is waar. En je hebt natuurlijk ook in, bij het basketbal heb je natuurlijk ook een top uh, van, uh, nou wat is het volgens mij, Spanje en uh, Amerika. Waar, waar de uh, verschillen een stuk groter zijn dan met het Nederlandse basketbal. Waar, waar we eigenlijk niks van kunnen. <laughs> Nee, verschillen zijn vaak ook best wel groot in de top, ergens in de, hoe professioneel het is. Ja. Dus dat, dat, dat maakt het ook niet helemaal. Maar bij ons zijn de verschillen ook groot en we willen ze graag wat kleiner hebben. Dus we hebben eigenlijk een soort van top 6 nodig om te zeggen van nou, dan hebben we een veld een waarin je werkelijk moet concurreren. En dat er ook zeg maar onvoorspelbaarheid is. Het ja. is op dit moment nog gewoon iets te voorspelbaar. Jan Schouker van der Bos zegt het laatste kunstje is dit, geloof ik, als bondscoach. En dan uh, tenminste het laatste belangrijke kunstje. Ja, dat klopt. Het is het, uh, mijn laatste grote toernooi. Ja. Dus het, uh, het is mijn tiende evenement. Dan uh, daar sta ik ook wel een beetje bij stil. Dat wil je graag erg goed afronden. Dus we zullen met het team daar alles aan doen. En daarna ga ik weer verder in een andere rol. En... Dan zal ik toch ook wel vast wel weer betrokken raken bij dit soort evenementen. Maar niet meer als bondsport van Nederland. Nou, wellicht dat we uh, volgende week nog even kunnen bellen, want dan is uh, de finale geloof ik nog niet geweest uit mijn hoofd. Nou ja, komt goed, gaan we even checken en dan uh, spreken we elkaar volgende week nog eventjes. Oké, okay, zullen we doen. Okay, dankjewel. Dankjewel hoor. Dag. Lustig wakker worden. Gewoon relaxed. Niks aan het handje. Relax. Of draai je nog een keertje om. Lekker een beetje... een beetje soevelen, een beetje oh, langzaam wakker worden. Ah, oh, shit te wekken. Het is een mooie ochtend. Na een heftige nacht. Een nacht vol met onweer. En uh, als je niks te doen hebt... dan stel ik voor dat je eventjes langs de gaat. Om gewoon even te kijken... Nou, wat voor soort mensen daarna allemaal binnenkomen in dat dorp. Zwarte Cross is bezig, stuntende motoren, kermisattracties... en er ontzettend veel optredens zijn dit weekend daar te zien... op dat Zwarte Cross Festival. En toch is de 63-jarige mascotte Tant Riki... de grootste trekpleister van het festival. Als Griekse, Griekse godin wordt ze gedragen door zes sterke mannen... over dat festival heen. En ze is bij alle belangrijke gebeurtenissen op het festival... tussen haar activiteiten door... spreekt Sophie van BNN University met haar. Daar komt ze aan, hè? Ons boegbeeld. Hey. Tante Riki! Ik zit hier tegenover Tante Riki. Ja, klopt. En wat zie ik, hey, ik kom vaak op de Zwarte Cross. maar ik heb nog nooit een, een dubbelganger van u gezien. Nee, hey, deze is wat ja, yeah, wat is. <laughs> ik heb haar gekloond. Je hebt jezelf gekloond? Ja. Het is dus gewoon een duplica, ja, een duplica van jou. Maar dan hebben we dan een ja, klein, beetje kleiner minimi. Ze heet ze ook. Ik ben En ik ben 1,20 meter. En ik ben 1,63 meter. Ja, dat is wel een klein verschil. Hè? Maar misschien groeit ze nog. Nee, nee, ze groeit niet meer. Ja. Echt niet meer. Ik kom niet meer, want ik ga er, uh, weer zakken. Je ja, oude dat krimpje. Krimpen juist, hè? We krimpen. Ja. Nog erger. En als je nu de 17e editie bekijkt, hoe, hoe vindt u het u tot nu toe? Het is heel mooi. En wat vooral, waar ben je trots op? Want waar ben je het meest trots de Kathedraal. Die hier, uh, maar allemaal met die kratten bier. En dan hebben ze mij helemaal nagemaakt. Met een gransfles. En dan kan water uit met een band met zo'n fontein gemaakt. Het is zo mooi. Ja. En dan voel je wel een beetje een superster natuurlijk. Dat wel, maar ik, ik blijf gewoon tandrukken wat ik ben. Dus uh, ik doe me niet zo, echt niet. En waar we, welke act kijkt u erg naar uit op het festival? Wat, waar bent u blij mee van, god, die heb ik geboekt en bent u heel trots op? Ja, ik wil uh, Guus meer zien, maar dat komt niet. <laughs> dat vind ik jammer. Dat kan ik eigenlijk, dat hoor ik helemaal. Maar morgen komt de volgende en dat wil ik wel zien. Tante Rieke, we moeten weer verder in het programma? Ja, ja. ja, ja. Jullie worden nu gedragen? Ja. Gaan nou dan. Ik wil wel zien hoe, hoe dat gaan, wat gaat gebeuren. Mag oh, ik meelopen? Is de... Ja, dat mag. Aan alle kanten gefotografeerd. Ja. Operatie. Ja. Moet de mannen weer aan het werk hebben? Moet de weer aan het werk? Ja, natuurlijk. Jullie gaan Tante Rieke weer dragen? Dat is wel de bedoeling, ja. En uh, is het altijd een leuke wij of is het eigenlijk best wel een beetje zwaar? Het is een heel leuke wij. Ja, het is zwaar, maar heel leuk en gezellig. En Tant Rieke is gezellig natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Tant, Tant Rieke, geniet van uw roem. Ja, ik ga weer toezwaaien. Ja, goed zo. Dag, nou, bedankt hoor. I run from pessimists, but I run too late. I. Run Goed op de zondag. Lady Antebellum is een uh, enorme christelijke country band uit uh, Nashville. Run to you. En de zangeres van uh, deze band heet uh, Hilary Scott. Ze is bevallen van een dochter afgelopen week. Elise K. Tyrell, zo heet ze. Vallen hard naar meid. Dus even kijken wat er allemaal uh, trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag Azaaya. Gisteravond wedstrijd om de Johan Cruijff gehaald tussen AZ en Ajax. Ajax won uiteindelijk met 3-2. Hashtag noodweer, ook training topic. Heeft te maken natuurlijk met het weer van afgelopen nacht. Code Oranje was uitgeroepen over de helft van Nederland. En de festivals werden afgelast of op stop gezet. Zometeen kun je luisteren hoe Elan van BNN University meeging met de Storm die dit weer achterna gingen. En we hoorden net al Tante Riki op de Zwarte Cross... Dat is ook uh, training topic, niet hashtag Tante Rieke, maar wel hashtag ZC13. Oftewel, Zwarte Cross 2013. En vandaag, in 1940, hoorden heel veel Nederlanders dit. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. Het was voor het eerst dat koningin Wilhelmina te horen was op Radio Oranje. Ze zond een uh, uit vanuit Engeland. En op die manier probeerden ze de moeder in te houden bij de Nederlandse bevolking. En we blijven even een beetje in deze sfeer. Vandaag in 1914 verklaart Oostenrijk Hongarije de oorlog aan Servië. En daarmee begint de Eerste Wereldoorlog. Had te maken met uh, Frans Ferdinand, die was uh, vermoord door Servië. En vandaag, in 1928, opende Prins Hendrik de Olympische Spelen in Amsterdam. Iets vrolijker berichten, The de verjaardagen. Steve Morse. Steve Morse is dit zijn gitaar. En we feliciteren hem met zijn 59e verjaardag. Wereldberoemde gitarist speelde onder meer met Kansas en Deep Purple. En het is vandaag de 50e verjaardag van Monique Somers. Oh, ken je die nog, Monique Somers, van vroeger? Van het weer was zij, is een uh, weervrouw, 50 jaar geworden. En Barcelona aanvallen. Pedro, is ook jarig. Hij is 26 geworden, van harte. Is het dan nog ergens aan het regenen in Nederland? Nee, maar uh, nou, misschien een, misschien een waddeneilandje. eilandje. Misschien een, maar volgens mij, nee, het valt ermee. Nee, het is overal droog in Nederland, overal droog. Kijk, zeker bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer, kreeft Bart Halleman. Bart, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Champagne <laughs> er ook bij? <laughs> ja, lekker. Een beetje bij. mayonaise. Heerlijk. Oh, ja, lekker. ja. ja. Uh, nou, laten we meteen beginnen. Programma 1. Waar gaan we naar kijken? Ja, dit is het programma wat uh, in de zomertijd uh, ieder jaar weer terugkomt. En waar ik eigenlijk ook niet omheen kan. Uh, Zomergasten. Zo. vanavond is de eerste aflevering en eh, normaal gesproken heb ik altijd bij zomergasten zoiets. Het is een programma waar waanzinnig veel aandacht altijd van tevoren voor is. En uiteindelijk kijkt er bijna geen hond naar, want er kijken maar 300.000 mensen naar. Oh, ja. Het is natuurlijk ook het is gewoon een programma van drie uur En dan gaan we een beetje naar favoriete fragmenten zitten kijken van vaak mensen die mij toch al niet interesseren. Dus waarom zou ik dan me interesseren voor dat wat zij op televisie gaan kijken? En anders kan ik wel gewoon op YouTube mijn eigen ja. avond gaan samenstellen. Ja. <laughs> ja. Maar vanavond is de eerste gast is Hans Thiel hoor. Mm -hmm. En dat lijkt me heel interessant. Plus natuurlijk dat het de eerste aflevering is... met uh, Wilfried de Jong als presentator. En we weten natuurlijk allemaal van Hans Theewer... dat hij uh, volledig onvoorspelbaar uh, kan zijn. Yeah. Maar ik denk dat als er één iemand is in heel Nederland... qua interviewers die hem in dwang kan houden... en die er ook van kan zorgen dat het nog drie uur lang leuk wordt om naar te kijken, dan is het Wilfried de Jong wel. Dus ik, ik, ik heb heel veel... Ja, mijn verwachtingen zijn hooggespannend over naam. Oké, okay, en um, zij, volgens mij zijn zij vrienden of zo, denk ik. Ik denk dat zij, zij elkaar ook wel eens buiten de televisie om spreken. Dat denk ik wel. Ja. Wilfried is ook iemand die, die veel in het theater ook uh, andere cabaretiers regisseert. Volgens mij heeft hij nog nooit uh, een show van Hans Teeuw geregisseerd, maar... Ja, dat wil wezen, het, het cabaretwereldje, het theaterwereld in Nederland... niet heel erg groot, nee. dus ze zullen elkaar ongetwijfeld goed kennen. Wat ja. het dan ook wel weer, denk ik, voor Hans weer moeilijker maakt... om ja, precies, ja. echt ja. heel erg te gaan lopen stoken. Ja, inderdaad. Ja. Maar dan had ik zou ook kunnen denken... juist omdat hij hem heel goed kent, dan kan hij ook denken... nu kan ik ook heel ver gaan, want uh, hij weet toch wel dat ik het niet echt ja, meen. Ja, precies, op die manier. Nou, dat is een spannende combinatie in ieder geval. En dan uh, is het natuurlijk ook nog een vraag... wat voor fragmenten Hans Steeuwe dan meeneemt. Um, ja, wat, wat, wat, wat denk jij, wat gaat het worden... Ik ik hoop van, hij is heel erg van de, van, de, van de Britse humor en zo. Dus ik hoop dat hij, dat hij gewoon een heleboel leuke, grappige dingen laat zien. En waarschijnlijk ook gewoon echt hele vage fragmenten. En ik, heb eens, ik heb wel eens iemand gesproken die bij uh, zomergasten gewerkt heeft. En die gaf altijd die... die uh, Um, gaf altijd de, de tip aan gasten. Je mag eigenlijk als je een lijst, maar je mag een hele lijst in, in, inleveren met ja. fragmenten die je graag wil zien. Want een, een groot deel daarvan kan toch niet vertoond worden, omdat nou ja, dan wel de rechten uh, heel moeilijk is. Dus tegenwoordig wordt het steeds lastiger. Ofwel omdat het fragment heel erg heftig is. En was dan, de truc was dan als je een heel heftig fragment wilde laten zien, dan moest je eigenlijk nog vier fragmenten. Uh, op de lijst zetten die nog veel heftiger waren. <laughs> en dat ze van die vier zijn. Nou, die gaan we echt niet uitzetten. Maar dan die vijfde, die kunnen we dan wel uitzetten. Ja, dat is okay, goed. Maken. Dus mocht je ooit in zomergasten zitten. Dan, dan weet je dat dat de truc is. <laughs> Ik zal erover nadenken alvast. Nou, hoeveel mensen gaan er naar kijken? 300.000 zei je al. maar is dat ook deze unieke topcombinatie zo? Ik denk dat het we wel eens meer kunnen zijn. Ja. Maar de vraag is altijd hoeveel mensen blijven uiteindelijk zitten kijken. Dus ik weet je wat, ik, voor vanavond zet ik in op 400.000 kijkers. 400.000 kijkers, dus voor zomergasten Met Hans Theoen als gast en Wilfried Jong als presentator. Nou, dan hebben we de zondag gehad, denk ik. Gaan we naar een andere dag. Waar gaan we nog meer naar kijken deze week? Dan gaan we naar de maandag. Want uh, maandagavond is de finale van de beste singer-songwriter van Nederland. Nou, ik heb, hier in dit programma, ik heb hier al vaker op deze plek het de programma lopen promoten. Ja. Zowel aan het begin van het eerste seizoen als aan het begin van het tweede seizoen. En ik moet zeggen, het tweede seizoen is nog veel beter dan het eerste seizoen. Ik, ben ook, ik, ik zou je niet durven voorspellen wie er gaat winnen... want er zitten zoveel goede kandidaten in. Het niveau ligt zo hoog. En ik denk dat we van al die mensen die nu in de finale staan... Uh, dat we daar de komende... Maanden, zo niet jaren, nog zoveel van gaan horen. Ja. En we en, hebben en, natuurlijk Maaike Oudboten gehad, die al een hit heeft gehad. En je hebt die Maa ja. Michael, die ook heel erg goed is. En dan, oh, uh, Dat is echt mijn persoonlijke favoriet. Oh, dat is jouw favoriet. Oké, okay. ja. Okay. ja, ik ga toch hoewel, voor Maike Oudboten. Die vind ik toch leukst. Ja, hoewel ik Jasper, Jasper is die, die hele jonge uh, gast met het mutje op. Ja, ja altijd muts, hoewel hij schijnt trouwens morgen uh, in de finale zijn, uh, zijn muts uh, af te doen. Oh, spannend. Dus ik ben heel benieuwd. <laughs> uh, maar die heeft wel. Je kunt het, het verhouden houden of niet, maar zodra hij gaat zingen... het maakt eigenlijk niet uit wat hij zingt, dan, uh, dan uh, ik geloof hem direct. Ja, okay. En, en het, klinkt, het klinkt alsof het al gelijk als klaar is voor de radio. Dat doet hij echt heel goed. Dat zijn de drie favorieten dus. En het wordt op internet heel erg veel besproken. Mensen vinden het allemaal fantastisch. Maar gaan er ook veel mensen naar kijken? Nou, er wordt beter naar gekeken dan het eerste seizoen. Dus ik zeg dat voor de finale dat er 350.000 mensen naar kijken. Dat zou mooi zijn dus voor de beste singer-songwriter van Nederland... maandag te zien op Nederland 3. Nou, dan hebben we de week eigenlijk gehad. Gaan we nog wat downloaden, ja, en dat is, uh, deze week is dat Orange is the New Black. Ja, oké. Okay. Uh, vorige week hadden we het over de serie House of Cards. Ja. Dat is een, uh, speciaal voor Netflix gemaakt. Nou, Deze serie is ook speciaal voor Netflix gemaakt. Wat dus ook weer betekent dat je gelijk de hele serie kunt gaan downloaden. Um, het is uh, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het, het gaat over een, uh, een vrouw die in, uh, in de gevangenis komt in Amerika... omdat ze uh, ja, betrapt is op uh, drugsmokkel. Mhm. Mm uh, ze wordt veroordeeld tot 15 maanden de cel. Daarvan moet ze 13 maanden uh, zitten. Want nou ja, dat is natuurlijk ook in Amerika zo. Als je je goed gedraagt in de gevangenis, dan word je. Mag weg? Tijdig, uh, mag je er weg. Mm -hmm. Nou, dat, dat wordt 13 maanden. En we zien eigenlijk haar, ja, haar ontwikkeling van, uh, van een soort uh, uh, bleu meisje wat in de gevangenis komt. Uh, uh, nou ja, eigenlijk tot. Ik wil niet zeggen een, een gehardend uh, uh, uh, crimineel, want dat is natuurlijk niet waar. Maar we zien in ieder geval binnen, die binnen de gevangenis. Dus het is wel weer een gevangenisserie, okay. maar hij is ook weer heel grappig. Het is, het is ook een, een, een, een, ja, het is een soort uh, drama slash comedy. En wat wel leuk is, is dat uh, Jason Biggs, die je misschien nog al kent... van American pie -serie, ja. oh, die American Pie-serie, de hoofdspeler, die jongen van, van de pie. American Pie... Ja. die uh, uh, speelt ook mee in deze serie. Die oh. speelt namelijk uh, het, haar vriendje. Oké, okay. dus die is er ja. terug ineens. Die is ineens, ja, blijk, blijkbaar is terug. Dus misschien dekt dit dan wel weer uh, zijn, zijn terugkeer op, uh, op de Amerikaanse televisie. We gaan het zien. Nou. Orange is the New Black. Goeie avond. Alleen nog al vanwege de titel? Zou ja, zeggen. ja okay. precies. Ja. Orange is the New Black. Dus de downloadlink daarvan, uh, nou, ik doe gewoon het hele seizoen, want dat kunnen we in één keer downloaden. Staat nu op mijn eigen Twitter. Dat is twitter.com. Slash Luke. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. En tot volgende week. Tot volgende week.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 Vergetelheid huist, waar de lichten gaan doven de donkere zijde van het jaar. Een hond in de verte, het zand van de nacht. Wie het hoort, neer diep onontkoombaar mee, maar niemand wil het horen. Deze waarheid waar niemand nog hoort. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze gebleven? Jagers blijken meer en meer de prooi. Hang niet meer op jacht met de gedroomde avontuur. De man met de hamer vraagt het hout: een hoofd en dans. Maar niemand wil het horen: deze waarheid waar niemand voor voelen. Waar zijn ze nu? The pain, but I need to ask for now Druk en een keks. en niemand thuis. Vieze haren, een slonzige kleding, een nogal aanwezige lichaamsgeur. Daar denken toch wel veel mensen aan bij lifters. Maar tegenwoordig, met de crisis en zo, staat het weer vol bij de liftplaatsen in Nederland. Charlie, die rijdt elke dag langs de liftplaats in Amsterdam, Amsterdam-Amstel... En zag eigenlijk allemaal keurige jongeren staan. Hoog tijd, dus om uh, ze een stukje op weg te helpen. En om te kijken wie dat nou eigenlijk zijn: die mensen die gaan liften. Jullie willen een lift van maar... mij? Ja, graag. Ja. Nou, gooi ze achterin. Hoe heet jullie? Kees. Elf. <lacht> Oké, okay, jullie gaan nu richting het zuiden. Wat gaan ja. jullie daar doen? Uh, vakantie vieren in Frankrijk of België, of waar we maar terechtkomen. In Frankrijk of België? Dus jullie hebben niet het idee we gaan heel ver? Nee, we hadden verwacht dat het wat langer zou duren, dus... Uh... Waarom pak je niet lekker de auto of de trein? Uh, dat is uh, lekker goedkope vakantie. We zijn uh, studenten, dus we hebben niet zoveel geld. dus uh, Dit lijkt ons een mooi alternatief om toch te weg te kunnen. En doen jullie dit vaak? Uh, het is de eerste keer, dit. ja. En hoe lang hebben jullie daar gestaan? Eh... Uh, uh... Vijf minuten. <laughs> ja, zoiets. <is> vijf minuten. <laughs> Zo kort? Ja, ja. Weg om Kees en Els naar het zuiden te brengen. Nou, we rijden over de A2 richting Utrecht. Wat kunnen jullie in ruil voor mij doen daarvoor hier in de auto? Uh, we hebben muffins mee. Sorry? We hebben muffins mee. Muffins? Ja, best muffins. Oeh, lekker. Zitten onder in de tas ergens. <laughs> Oké, okay, dat wordt moeilijk. Kunnen jullie een liedje voor me zingen? Uh, de zingershow-afdeling. Dat mag ik toch wel, als ja. oh, liefstgever. Uh, we dan gaan, gaan we nog niet naar, naar huis. huis, nog langer niet, lang. niet, nog lang Lange niet. En we dan gaan nou nog niet. niet, mijn moeder hm, is niet ja. thuis. En dat was mijn moeder ja, thuis. <laughs> ja. Top, dank jullie wel, jongens. Oké, okay. jullie gaan lekker naar Zuid, uh, naar Frankrijk of naar België. Het ligt eraan waar de weg jullie heen brengt. Wat heb je allemaal meegenomen? Um, heel erg veel. We hebben in ieder geval een tent mee en uh, alle slaapspullen... Maar ik wilde ook per se een koffiezetapparaatje mee, dus we hebben zo'n percolator en uh, gewoon alles om te kunnen koken. We hebben zelfs al eten voor vandaag mee, dat we geen winkel hoeven te vinden en uh, heel veel rotzooi. Wat zijn dingen die je absoluut niet moet doen? Uh, te veel spullen niet, denk ik. Maar voor de rest... Uh... Hoeveel bordjes hebben jullie mee? Uh, ik denk dat we drie kartonnetjes mee hebben of zoiets. Ja. En één bordje gewoon het zuiden opgeschreven, dus dat zie je altijd goed. Els en Kees, ik heb jullie een stukje op weg gebracht uh, richting Utrecht. Als hier nou een, een trucker zou staan, zouden jullie met hem meegaan? Ja, als hij er betrouwbaar over uitziet, dan uh, waarom niet? Ja. Dan wens ik jullie heel erg veel succes. Dankjewel. Doe ook een beetje voorzichtig, niet met enge mannen mee. Nee, doen we niet, doen we niet. Komt goed. En heel veel genieten. Ja. Dankjewel. Doei, doei, Hoi. doei. Nou, ik laat ze weer achter, Els en Kees. En ik wens ze heel erg veel succes voor een verdere reis... ...tijdens deze heerlijk warme zomer, Al liftend. Over de Europese Snelwegen Let me go. Anytime I feed you, get me low. Anytime I see you, let me know. No,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 So what, what we, we doing? doing, Why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, track from the good, I wanna be in a picture, telling where we could be at, like a heart in the best way shoot, you're gonna give it away, you had it so you took it back, but I keep walking on, keep opening doors, keep hoping for that car is yours, hit it I can't come home You call it I can't come home Een bag in. We gaan heel even terug naar het weer van gisteren. Zware buien trekken over een groot deel van het land. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven. Die code staat voor extreem weer. Alleen in de drie zuidelijke provincies geldt inmiddels een lichtere waarschuwing. Ja, stormen gisteren, verschillende festivals werden afgeblazen en een hele hoop schade... Allemaal hartstikke vervelend, maar voor stormchasers zijn dit de mooiste dagen van het jaar. Elon van BNN University ging met ze mee. Tornado! Let's go, this is ass. Hey, guys, this thing is ass. Tornado's on the ground. Je kent het misschien wel van de Amerikaanse televisieprogramma's: mensen die keihard achter tornado's aan racen. Maar in Nederland kunnen ze er ook wat van. Ik ging mee in de auto met Jordi, Winfried en Erwin. Hey Evan, maar als we nou kijken naar die buien bij Nijmegen, die komen ook wel uh, vrij snel dichterbij. Ja, uh, zullen we die pakken dan? Ja, dat lijkt me wel verstandig. Ik denk dat we het snelste, het beste richting Windeswijk kunnen gaan. Want Die buien lijken richting het oosten van Nederland te gaan trekken. Dus uh, misschien dat we ze daar gewoon makkelijk kunnen pakken. Maar je zag het net bij Spijken Nissen, zag ik op, op het internet, hadden ze ook al een shelfcloud gezien. hè? Wim Verriet, wat zien we nu? Ja, nu zien we op het moment een, een bui aankomen. Een, er hangt een shelf cloud voor. Nou, dan moet je zien als een, als een plank, als het ware, die voor de bui uitkomt. Nou, die, die is vrij, heel goed te herkennen aan een, aan gewoon een vlakke lijn, die, een horizontale lijn, die voor de bui uitgaat. En vaak in meerdere lagen, zoals nu ook te zien is. Je hebt nu zelfs al een zwart crossbandje om. Stormchasen is dus belangrijker voor jou dan om even naar Zwarte Cross te gaan. Nou, van de Zwarte Cross weet ik zeker dat het volgend jaar terugkomt. En het uh, onweer, dat, uh, dat komt één keer en niet weer. De loop van de dag kans op stevige regen en onweersbuien. Mogelijk met hagel en windvlagen. Jordi, jij bent nu uh, foto's aan het maken. Zijn het een beetje goede foto's? Ja, ik, uh, ik denk het wel. Uh, het is uh, een beetje moeilijk uh, met, uh, met inzoomen en uh, met scherpstellen. Maar uh, ja, een foto krijg je sowieso moeilijk, zeker overdag. S'avonds kun je de sluitingstijd wat, uh, wat, wat langer maken. Bijvoorbeeld 10 seconden, dan kun je nog een bliksem op de foto krijgen. Maar nu overdag is het toch best wel moeilijk. Maar uh, ja, zo'n zo mooie rolwolk uh, kan ik wel goed op de foto krijgen. En hoe ben je er nou bijgekomen om te gaan stormchasen? Het begon eigenlijk al toen ik kind was. Uh, ik, uh, ik ging altijd uh, op de boerderij de, de wei rennen en uh, naar die wolken kijken... En nou, toen ik wat ouder werd ging ik dan de fiets pakken en ging ik achter zo'n onweersbui of achter zo'n sneeuwbui aan fietsen... om in die bui terecht te komen en dan die wolken van dichtbij mee te maken. Nou, nu kan ik helemaal auto rijden, dus uh, mijn vrienden ook. Dus uh, nou, met een paar andere stormchasers uh, gaan we nu op pad uh, achter de onweersbui aan... Om, ze, om op pad te komen en uh, ze echt te fotograferen en om er ook echt in te komen. Want ik ken stormchaser van Discovery Channel, dat ze dan echt achter die tornado's aangaan in Amerika... In Nederland is dat dan nog wel vrij lullig dan, toch? Als je een paar wolken, stapelwolken achter elkaar filmt. Ja, meestal valt het een beetje tegen in Nederland inderdaad. Maar er zijn uh, toch wel een paar dagen in het jaar dat het ook hier losgaat. Met ook echt hier uh, grote rolwolken. En een echte tornado heb ik hier nog nooit gezien. Maar uh, nou, ik ga gewoon door de komende jaren. En uh, wie weet dat ik ook nog wel een keer, uh, ook in Nederland, een, keer een echte tornado of een windhoos uh, mag meemaken. Denk je dat, dat je ooit een tornado uh, op de gevoelige plaat gaat leggen? Nou, een paar collega's van mij die waren vorig jaar in Frankrijk... en uh, die hebben daar uh, wel een windhoos, uh, een kleine tornado op de foto uh, weer vast te leggen. Dus als het daar kan, nou, dan moet het in Nederland ook kunnen. Je moet alleen op het, op, op het goede moment, op de goede plaats zijn. Uh, ja, en dan moet het kunnen, denk ik. En in het verleden zijn er uh, drie, uh, drie hele grote tornado's geweest... Uh, in de laatste 110 jaar tijd. Dus uh, het is nu wachten op de volgende. Maar ja, het is de vraag wanneer gaat hij komen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er nog wel, ooit toch wel een keertje eentje gaat komen in Nederland. En wat geeft nou echt die kick om te gaan stormchasen. Ja, die echte kick. Uh, ja, als je gewoon zo'n zo rolbok op je af ziet komen... dan voel je, je eigenlijk gewoon heel klein. Want ja, het is toch moeder natuur uh, wat, op je op, uh, wat op je afkomt. en uh, ja, Het is gewoon prachtig om dat dan vast te leggen. Bedoel, je, je kunt er niks aan doen, je hebt het niet, uh, niet onder controle. Het is gewoon zo'n mooie grote bui die op je afkomt dan. Het is gewoon echt uh, fantastisch. Uh, ja, Het geeft echt gewoon een kick. En wat wil je later worden? Weerman, ja, Erwin Weerman, Krol? Ja. Ja, die zou ik uh, wel uh, graag willen overnemen later. Ja. In Egypte hebben de recente rellen al aan tientallen mensen het leven gekost. Eerder werden 17 doden gemeld. Maar volgens verschillende bronnen is dat aantal flink opgelopen. Sommige spreken van 75 doden. En de BBC meldt meer dan 100 doden. Belgisch journalist en Arabist Annabel van den Bergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent in Egypte. Hoe is de situatie daar nu? Ja, op dit moment is het redelijk chaotisch. Um... De mensen, de mensen zijn heel erg verdeeld. Maar wat je wel merkt is dat uiteindelijk um, na wat er afgelopen nacht of ja, twee nachten geleden gebeurd is, gisteren, zaterdag, um, zijn de mensen vooral een beetje terughoudend. Mensen, mensen zijn tristig, mensen zijn bang en mensen blijven nu vooral eventjes uh, thuis. Ja, er wordt gezegd dat er uh, gericht is geschoten door het leger op uh, pro demonstranten um, hoe, hoe reageren de mensen daar op die berichten? Ja, wel, er zijn eigenlijk twee grote kampen natuurlijk. Aan de ene kant heb je dus het pro kamp Zij um, zijn natuurlijk ongelooflijk kwaad en zij zeggen dat het leger zonder reden zomaar is beginnen schieten, het leger en de politie. Aan de andere kant heb je natuurlijk de pro-leger demonstranten. Zij zijn euforisch. Zij zeggen dat het leger daarmee heeft bewezen dat zij het terrorisme en het geweld kunnen bestrijden. En dat zij de, de buurtbewoners, die eigenlijk um, niet meer vrij kunnen bewegen in die straten waar de pro demonstranten betogen, dat zij die nu hebben geholpen. Nu aan de andere kant um, heb je ook nog een, een derde groep. Dat is een, eigenlijk een groep mensen die zowel tegen Morsi was als tegen het leger. Dat zijn de activisten van de eerste dag die eigenlijk in 2011 tegen Mubarak hebben, hebben gerevolteerd en nu opnieuw revolteren. Zij zijn altijd tegen het leger geweest. En wat zij zeggen is, kijk, het leger heeft nu ingegrepen, net zoals ze hebben ingegrepen toen zij eventjes aan de macht waren en er demonstraties tegen hen waren. Ja, ze hebben toen ongelooflijk veel mensen hardhandig aangepakt. Heel veel mensen uh, ook gedood tijdens demonstraties, tijdens vreedzame demonstraties. Dus zij zeggen, kijk, ja, het leger doet gewoon verder waar ze zin in hebben. Zij vermoorden alle mensen die gaan in de weg staan. En het maakt niet uit uh, of dat nu pro demonstranten zijn of niet. Mm. Iedereen die uh, kwaad betekent voor hen. En zijn, uh, is die laatste groep ook de groep die nu nog steeds de straat op gaat om uh, te blijven protesteren? Jawel, die laatste groep heeft nu eigenlijk um, te kennen gegeven dat zij uh, spreken over een derde plein. Dus je hebt aan de, aan de ene kant het plein van de promotiebetogingen, aan de andere kant het plein uh, pro-leger. En zij hebben eigenlijk een, een derde plein, want zij willen zich niet associëren met, met geen van, uh, van beide groepen uiteindelijk, omdat zij spreken over een contra-revolutie. Hun revolutie is volgens hen gekaapt, omdat het leger nu opnieuw de touwtjes in handen heeft. En wat zij willen is zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen. Ja, Um, de legeleider die heeft de Egid naar uh, vrijdag gevraagd... Um, om hem het mandaat te geven om geweld en terrorisme aan te pakken. Daar zat een flinke ondertoon in, hè? Ja, inderdaad, dat klopt. Um, zij hebben eigenlijk opgeroepen om het mandaat te krijgen van het volk... om op te treden tegen geweld en terrorisme. En dat betekent eigenlijk dat zij impliciet zeggen... dat de moslimbroeders en de promotiebetogers dat het terroristen zijn. Nu... Um, dat is een beetje een, een, een kort door de bocht analyse van, van het leger. Want je kan inderdaad niet zomaar een hele groep mensen afschilderen als terroristen. Vooral niet omdat zij tot nu toe um, geen, geen bewijzen hebben dat zij terroristische aanvallen zouden gepleegd hebben of zo. Wat wel duidelijk is, is dat het, het leger, het leger heeft zelf die toespraak gehouden voor het volk. Dus dat betekent dat het leger de macht nog steeds heeft en niet de interimregering, zoals je zou denken, of de interimpresident. Mm -hmm. Dus ja, dat betekent natuurlijk wel dat, uh, dat, dat de kaarten anders liggen. En de moslimboeren weten ook dat het leger een heel sterke positie heeft. Dus dat is wel een heel zwaar fragment natuurlijk. Ja, uh, nou de, de, de angst zit er goed in, uh, begrijp ik zo. Helemaal naar de, de demonstraties van, van vrijdagavond. Um, de, de, worden er nog grote demonstraties verwacht? Of zijn de mensen nu, nu zo bang dat ze toch maar liever thuis blijven? Ja, het gaat altijd een beetje op hetzelfde, op hetzelfde ritme. Dus je had de grote demonstraties van 30 juni. Dan had je uh, daarna weer een beetje rust. Dan had je de grote demonstraties waarbij uh, opnieuw heel veel uh, moslimmoeders waren omgekomen. Uh, op 9 juli. Daarna werd het ook weer rustig in de straat. En nu zien we dat er um, dit weekend opnieuw grote demonstraties waren. Grote rellen, veel doden. Dus... Nu wordt het wel weer rustig. Opnieuw hetzelfde, hetzelfde ritme. Maar de kans is heel groot dat het opnieuw uh, zal ontploffen van de moslimbroeders. En de promotiedemonstranten zijn niet van zin om, uh, om op te geven. Belgisch journalist en Arabiste Annabel van den Bergen. Dank en uh, uh, succes daar. Dankjewel. <laughs> um, tot zover BFBN. 2 d wil ik al zeggen. Zeg. Goedemorgen. Het is bijna 7 uur, hè. tijd om naar bed op te gaan. Je luisterde er naar Starts, waarin Pieter erachter kwam dat blazende ganzen doorgaans niet bijten. Oeh, nu worden ze wel een beetje gestrest. Ze zijn dus ontzettend aan het blazen. Vleugels gespreid. Als ze zijn banger voor mij, dan ik voor hen, denk ik nu. Sophie had een diepgaat interview met Tante Riki op Zwarte Cross in, achter, in de Achterhoek. Waar ben je trots over? Want waar ben je het meest trots op? Uh, kathedraal. Hier, maar uh, allemaal met die kratte bier. En dan hebben ze mij heel veel nagemaakt met een gransfles. En dan kan water uit met een pand met zo'n fontein gemaakt. Dat is zo mooi. <laughs> ja. de, vandaag is de laatste dag van de Zwarte kost daarin ligt te Als je er naartoe gaat, veel plezier. Als je er niet naartoe gaat, dan wens ik je veel plezier met Dit is de Zondag. Tot volgende week. En. En. <tog> Dit zijn pas vroege vogels. Het is nog juli, maar dit zijn de laatste dagen dat we volop van dit ultieme zomergeluid kunnen genieten. Vandaag of morgen zullen de meeste jonge gierzwaluwen uitvliegen en op trektocht naar Afrika gaan. Kortom, het wordt stil in de stad, maar niet op de radio. Wij brengen citroentjes, libellen, keizermantels, strandschoonmakers, zandogies, exoten, olifijn en What? de fluit. Olivijn. En. Het geluid van de zomer.